En welkom bij Tweede Uur Zondag in Kermeland, 11 december 2011. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kermeland? Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan weer beginnen met het voetbal. We gaan naar United Davo Bloemendaal. We gaan naar Tjerk de Blauw. waar net die tweede helft begonnen is en waar Bloemendaal twee straf, Twee hoekschop achter elkaar kreeg. En nou, waar is wel wat kantjes uitkwamen. Maar niet in het kool. En dat, de doelman heeft wel een ander shirt aangetrokken. Dat kunnen we gewoon duidelijk zien. Nou is het beter zichtbaar tenminste. Nou is het geel. Dan kun je wat zien. Maar die heeft mooi. Gooit hem naar Auker de Jager, Auker de Jager, links op het veld naar Markeus. Markeus moet hem door transporteren, kan er niet bij komen, verliest hier op het middenveld uh, die bal. En dat is dodelijk vaak en dan komt die bal dan diep uh, richting uh, de spitsen. Maar er is aan kerkman die rustig die bal kan oppakken dat geeft uh, geen gevaar. Gooit hem meteen uit naar Ralf Derman. Ralf Derman aan de rechterkant van het veld gaat kijken waar hij één kan spelen. We dan door naar Paal Paul... Paaldjoon. Paul Kaarsen terug op Rambergland. Uh, Toon weer, Tim weer. Tim weer, linkerkant. ...plaatsen we uh, dan door het verweer Paul, om te bereiken. Dat lukt denk ik niet. Is United Davo wordt er meteen kan uitkomen. Aan de rechterkant van hetzelfde. Het is de nummer 10 die je over kan pakken van United Davo. Maar het is de Paul, John die er goed tussen zit. En die bal over de zijlijn heen. Plaats de hoogte van uh, de middenlijn. Het is uh, de nummer 2 van uh, United Davo. Uh,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 geen bal bezit. Kan hij hem ook even van zijn voet afspringen? En is er meteen United Davo De linkerkant voor het veld, de van de middellijn. Plaatsen we meteen door naar de spitser van United Davo. Komt die bal. Dan moet Bart de naar hard gaan rollen om die bal te gaan achterhalen. Maar het is Joos die assistentie verleent. En meteen die bal over de zijwaan ingooit. Ingooi voor United Davo. En Helemaal links en de hoek. En we gaan kijken wat het gaat worden hier. Ja, Blomedaal zal even zuiniger moeten gaan spelen. Blommedaal zal even meer bal moeten geven. Want dat is het hele probleem wat erin zit op dit moment. Dat men niet te zuiver is met de Pasingen toe. En dat men veel te veel balverlies leidt. En niet die ballen vasthoudt. En even rustig wacht tot er wijs komt. Komt die ingooien van United Davos. Linkerkant van het veld. Bal komt voor. En is het dan Kerkman die rustig die bal kunnen oppakken. Houdt hem even vast. Gaat kijken waar hij kan stelen. Zal hij lief diep gaan gooien. En je gooit hem meteen aan de linkerkant van het veld naar Rolf Bergman. Rolf man, gaat kijken wat hij doen kan. Moet ik hem dan doen geplaatst naar Paal Johan. Paal Johan kan niet achteraan komen. Nee, die bal kan hij niet achteraankomen, Het is de nummer 2. die hem rustig terugplaatsen op de doelman van United Davos. Die plaatsen weer die zelf hoek in. Waar hij vandaan komt. En toch naast je daarvoor het balbezit kan pakken. En het is dan Ralf Bergman die probeert die bal af te pikken. Dat lukt niet. En meteen komt die bal dan op de nummer 10. Daar moet Jozef weer keuzes gaan maken. Dat doet hij ook. En het is dan Ralf Bergman die die bal goed oppakt. En meteen uh, terug speelt naar uh, Joost Hofker. Joost Hofker, gaat kijken wat ik doet. Plaats hem diep. Richting Paul John. Paal laat die bal vallen naar Tim Timberen, Tim Beren Naar Weidy. Weidy probeert de actie te maken. Doet het goed. Plaatsen hem aan de rechterkant. Hetzelfde met Melvin Jordaan. Melvin Jordaan. En langs één man, twee man. Kan die bal niet houden. Is dat Jeffrey Thomas? Die probeert meteen een blok te zetten. Dat lukt ook niet. Is een Bakse ruïne. Die die bal oppakt. En meteen plaatst de linkerkant. Hetzelfde met Marrakeus. Marrakeus de linkerkant. Naar Ralf Dergman. Ralf Dergman gaat diep. Hoeven het dan voorgezet. Zet die bal er hoog voor. En er is de daar Byrie die probeert te komen. Maar die is uit. En dat is afgebroken. zo blijft die stand hier nog steeds 2-0 voor United Davos. Sleet only just Sleet op de radio en Merry Christmas everybody. Zo. Welkom bij Tweede Uur, Zondag in Cameland. Zondag 11 december 2011, goedemiddag.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 Een gel die snel doordringt in de huid en de, door uh, de doorbloeding stimuleert, waardoor de penis een boost krijgt. <laughs> Wat een nieuws, hè? Dus dat is dan een soort uh, viagra dan, denk ik, of zo? Maar dat dan in een, uh, in een condoompje, in een kapotje. Nou, misschien werkt het. Nou, ja, wie weet. Als jij nou een test. Waar zijn ze te koop? <laughs> <laughs> Stijvertje wisselen op de zaterdagavond. Let's get married trok gisteren 19.000 kijkers meer dan Paal. We hebben het over de kijkcijfers. Beide zaten afgerond op 1,2 miljoen kijkers. Dat betekent een kleine kijkcijferwinst voor de Trouwshow van Winston Gerstanovitch ten opzichte van vorige week, terwijl Paal de leeuw juist moest inleveren. Nederland 1 vond het wel op latere, op latere avond met Ik Vertrek. Die trokken uh, 1,4 miljoen kijkers. En Studio Sport Eredivisie met 1,7 miljoen kijkers. sbs bleef voor het eerst sinds tijden een behoorlijke zaterdagavond. De film Elvin en de Chipmunks trok 876.000 kijkers. En het mag ook meer kijkers naar, dat, naar uh, Wedden Dat Ik Het Kan. Presentator Jeroen van der Boom mocht het gemiddeld 9... 9 913.000 uh, 913. uh, kijkers, uh, verwelkomen. Ik heb parallel gekeken, ik vond het best wel weer leuk. Ja? Diane de Graaf was de gast. Oké. Okay. En uh, ja, hoe kan ik het beste uitleggen? Ze had twee uh, behoorlijke pluspunten, ja. Want ze ging uh, jurken passen. Oh. Kijk eens. En dat waren twee pluspunten, maar dat even? En Jurk en Jurk was zeker net allemaal te klein? Of? Ik denk het wel, ja. ja. En wie waren er nog meer te gast? Uh, ja, Jeroen van Koningsbrugge en Tel Bekkant. Oké, okay. oh, Maar ik moet een zeggen, uh, ik, vond, uh, ik, vond, ja, ik vond het best leuk. Paal de Leeuw. Maar Let's Get Married heb jij gezien? Wat vond je daarvan? Ja, ik vind het een beetje een raar programma. Ik heb het niet helemaal gezien. Maar ik vond het een raar programma, moet zeggen. ik zeggen. Uh, er zitten twee, twee stelletjes, zeg maar.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 Maar voor de rest was het wel, was het ja, wel wat. Ja, het is wel leuk om te zien. Oké. Okay. En het Britse muziekblad NMI heeft videoclip Videogames van Lana Del Rey uitgekozen tot beste videoclip van 2011.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 It's you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 En de dus scheidsrechter, uh, meneer uh, Diaz-Ameras, zijn uh, boek, boekhouding moet bijwerken natuurlijk. En er uh, staan we al wissel klaar bij uh, Bloemendaal. zo uh, de jager, die zal er zo in gaan komen. Dat betekent meer snelheid waarschijnlijk aan de buitenkant uh, van het veld. en uh, Ik denk dat hij voor uh, Melvin Jordam uh, gaat uh, komen. Maar dat zien we zo, ook op die vrije trap van... Uh, uh, van United Davo, maar dat is geen gevaar voor het baankerkman. Die kan rustig die bal pakken en meteen lang en diep naar voren plaatsen richting, uh, richting bij. Die bij. Die kan er niet bij komen. Het is United AVO die wel oppakt. En die bal die gaat meteen uh, naar buiten toe. En dan komt die wissel aan natuurlijk uh, van mijn schijtsepper. Schijtsepper zegt uh, tegen de nummer 10 van, uh, tegen de nummer 9 van United AVO. Mondje houden. Ik beslis En niemand anders. geeft geef nog steeds aan uh, tegen hem van mijn mondje dicht. En uh, we gaan even kijken wie eruit uh, gaat, uh, gaat bij... Uh, bij uh, Bloemendaal. Het is, uh, het is Mijn die eraf gehaald wordt. Mijn die wordt eraf gehaald en daar komt uh, Friso uh, voor. Dat, uh, dat, uh, dat begrijp ik niet, want ik had uh, eerder een mogelijk in Maar ja, Rob Michel is trainer natuurlijk. Dat betekent dat Frieso uh, eraf gaat. En dat Jeffy, uh, Thomas uh, meer naar voren gaan zal gaan. Maar Jeffrey Jeffy Thomas die gaat meer, meer naar voren spelen. Dat betekent een breekijzer uh, voorin. En dat is uh, Friso de jager uh, die dan de rechtsbackpositie gaat, uh, gaat overnemen van uh, van en we zitten ook nog wel te snel, die uit natuurlijk uitgaan gaat van Ozan. Dus Robby gaat al zijn zo inzetten om toch nog te kijken wat het resultaat hier uit die wedstrijd west verdame Dat was die bal, heeft Plaatsen we in één keer aan de rechterkant van het veld, richting Taaltjohn. Taaltjohn probeert er langs te komen. Die bal die komt er niet bij maar wordt dan meteen hard naar voren gespeeld door United Davies. En dan moet je oppassen voor de counter. Het is uh, de nummer 10 aan de linkerkant van het veld. Die die bal uh, oppakt. Plaatsen we dan uh, naar, naar, naar midden door. En dan moet daar Bart de bij komen. Bart de komt er ook bij. Maar nog steeds is de Nijnt de die die bal aan zijn voeten heeft. Plaatsen we achterin. Gaat hij weer aan de linkerkant door die bal. En dan is het weer om de om Nijnt de tafel, Maar het is de Beren die er goed terug zit. Beren op Markeus. Markeus aan de rechterkant van het veld. Op Friesel uh, Jager. Frizo Jager. We weten hem dan door te spelen naar uh, uh, Paul Paaltjong raakt die bal wel aan. Maar dat gaat niet. En dat is uh, aan de overkant kant van het veld. Gaat hij uit. En dat betekent dat je naar de Nijnt de rustig kan gaan ingooien. Aan de overkant, we het hetzelfde. Die bal is dan eerst nog wel opgehaald, ze moeten gaan worden, komt die dan ook. En dan is het daar de links weg van je uit de tafel die die bal gaat, gaat opnemen. Komt die bal dan richting de Mannenmaker. Mannenmaker plaats maar in één keer door. Nou moeten, nou moet, wie zou erbij komen? Komt die bal? Oh, die man af! En dan is uit te spel. Anders zou het hier een doelpunt geweest van de nummer 9 van de United. Dan moet ik even kijken, want die namen dat is een beetje moeilijk allemaal uitspreken. Dan moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, het is Serbal zeg ik maar, en niet achternaam, want dat is niet uit te spreken. Het is Freeza, Auker, Auker aan de linkerkant. Auker heeft de bal in zijn voeten. gaat mee. Auker gaat rechtdoor binnen, wordt vastgehouden en laat ze dan goed binnen, binnen naar Auker. Maar die bal is net hard. En nou, we gaan nog door met die bal. Gaat er nog achteraan, is het Melvin die erbij kan komen. Melvin, uh, die kan die bal niet houden. En het is, uh, het is uh, hier het grote van de de dat die hier genomen kan worden. Het is uh, Ralf-Dergman Melvin. Melvin Jordaan heeft de bal eens goed geplaatst. plaatsen terug naar de Ralf-Dergman. ralf, Bergman. ralf Bergman, die zal kijken hoe die gaat plaatsen dan inswingen op uh, Jeffrey Thomas. Die wil weer te kloppen, klopt ook, maar die heeft geen kans, die bal. Die gaat verder, verder naar. En zo blijft die stand hier 2 tegen 0.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 Christmas. Mariah Carey, kerstmuziek hierbij, zondag in Camelot, CFM Sanford. Met zometeen het sportnieuws. Wat is er gebeurd um, afgelopen week in Nederland en het buitenland? Je hoort het zometeen naar Major Hardhorn. Zeg, Major Hardhorn en de walk hier bij zondag in Kermelland. En wat een zweertje in de studio. We hebben even de verlichting aangedaan voor ja, de kerst. Het is lekker een zweertje hier. Hè? En we gaan even kijken naar uh, wat uh, sportnieuws. We beginnen met uh, nou ja, sport Poker. Wel, een heel, heel mooi bericht, David. Boja Sian won vorige maand in het hoofdtoernooi van de Meester Classic of Poker in Amsterdam 382.200 euro. Een maand later was het opnieuw prijs voor de Nederlandse pokeraar. Boja Sian werd dit weekend week tweede in het Tsjechische Praag op de 1A. Uh, op 1 na van de, de toernooien van de Europese Pokertour. Deze knappe prestatie leverde onze landgenoten het liefde sommetje op van 553.000 euro. Nou, ah, lekker. Jezus. Nicolien Sauerbraai heeft zaterdag plaatselijke tijd in het Amerikaanse skioord Steamboat Springs opnieuw een wedstrijd om de Noord-American Cup gewonnen. De Nederlandse snowboarder was de snelste op de parallel slalom. Zou vrij wacht een dag uh, eerder ook al uh, aan de parallelreus zijn slalom op haar naam. Parallelreuzen Ja, dat zeg ik. Dat zeg ik. Gamma. En de KVB krijgt per groepswedstrijd op het EK van volgend jaar 6000 tickets. Dat maakte de directeur betaald voetbal Bert van Oostvijn donderdag bekend. Van Oostwijn rekent erop dat de KVB voor de wedstrijden tegen Denemarken, Portugal extra kaarten krijgen. De Deense en de Portugese bond zullen wel wat kaarten overhouden die dan naar ons gaan. Tegen Duitsland rekent hij daar niet op, al dus de kvb directeur. Maar het bouwmeester heeft op het WK Zeilen in Peurt... De wereldtitel gegeven in de laatste radiaalklasse. De 23-jarige Friesin vindt ze in de medal race voor de Australische Westkust als vierde. Het was genoeg om haar comp compositie in het klassement te behouden. En dus weer een wereldtitel erbij voor Nederland. Hartstikke leuk. Oh, ja, WK het week aan het zeilen, maar het bouwmeester... En Barcelona wordt gisteren uit bij Real Madrid. Het werd 1-3. Real kwam na 22 seconden op een 1-0 voorsprong na een fout van Valdez. Benzema scoorde en nou daarna werd het uh, gelijkspel. Prachtige actie door Messi. Maar van Barcelona gaan we eerst even naar het uh, voetbal op regionaal gebied. We gaan naar Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, 3-0 geworden door Zerdal. Uh, het was uh, een het was aanval van een hoekschop. En uh, Joost uh, kopt er hem, uh, goed in. Kieter pakt hem keurig uit de hoek vandaan. En hij trapt hem een keer uit de linkerkant. En Zerdal is net vrij vrij in de rechterkant. En die kan hem zo een linkerhoek uh, schieten. En zo is de stand hier 3-0 geworden voor United Davo. En dat is Tjerk de Blauw zo meteen... Uh... Daar meer informatie over. Ik ga verder met Barcelona, want uh, Real kwam na 20 seconden al op een 1-0 voorsprong na een fout van keeper Valdez. Benzema scoorde, daarna werd het 1-1. Een goede actie van Messi, gaf hem af op Alexis Sanchez. Die scoorde daarna, het werd 1-1. Daarna een schot van Xavi. Werd van richting geveranderd door Marcelo, 1-2. En daarna een hele mooie aan van Barcelona. Voorzet van Dani Alves op uh, Chesk Fabregas. En de uitslag werd 1-3. En Herenveen won gisteren met 0-5 van Excelsior met vijf goals van Bas Dost. Keeper van Excelsior, Wesley de Ruiter, sprak hierover. Moet je over zo'n avond kwijt? <laughs> ik denk dat ik wat ik kwijt een beetje voor mezelf beter kan houden. Het was gewoon vandaag heel erg slecht. Ja. Dan kun je slecht voetballen, maar bij standaard situaties kun je afspraken maken. Waren die er wel? Want ik had het idee dat dat uh, niet het geval was. Ja, die waren er inderdaad. Hij uh, mag vrij makkelijk uh, iedere keer uh, zijn duels winnen, om het zo maar te zeggen. Dus uh, laten we het daar in ieder geval bij houden. En dat zie je dan gedurende een wedstrijd aankomen en dan denk je er is geen houden meer aan? Nee, op een gegeven moment heb je dat gevoel wel dat, het, dat er inderdaad geen houden meer aan is. En je probeert te doen wat je kan, alleen... Uh, als ze zo, uh, zo weggeven, eigenlijk, dan, uh, ja, dan houdt het een keer op natuurlijk. Dat is zo gek hè, het lukt tegen AZ gewoon twee keer 45 minuten wel. Het wordt tegen ADO beperkt gehouden en hier de een na de ander. Wat, wat is er dan met zo'n elftal aan de hand? Nou, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik denk uh, dat we vanaf minuut 1 uh, we begonnen op zich wel aardig. Alleen daarna ja, het opbrak aan, uh, aan het winnen van duels, aan overtuiging. Uh, het was er gewoon allemaal niet. En, uh... Het werd van kwaad wat erger en als je dan uh, niet je duels weet te winnen, en zeker uh, bij standaard situaties, ja, dan maak het jezelf gewoon onnodig uh, lastig. En misschien moet je wel na een snelle achterstand ook omschakelen naar een ander speelsysteem, wat ook niet heel erg lukt, hè? Nee, inderdaad. We kwamen er vandaag gewoon uh, helemaal niet aan te passen. En, uh, Heerenveen uh, was vandaag oppermachtig tegenover ons. Uh, ja, wij hebben niet kunnen brengen wat we de laatste week hebben gebracht. En gek genoeg jij wel, want uiteindelijk uh, kiep je helemaal niet zo'n hele slechte wedstrijd. Nee, nou, inderdaad. Alleen uh, is voor, me, ja, voor mezelf voel ik het niet zo. Uh, je krijgt vijf goals om je horen en dat, uh, daar baal ik gewoon stevig van. Uh, je hebt wel een wedstrijd op de nul gespeeld of misschien één goal tegen. En uh, dat probeer je vast te houden. Alleen uh, ja, ik mag blij zijn dat ik uh, nog wat uh, ballen tegen heb gehouden vandaag. ZFN, Westkust weerbericht. Vanavond en de komende nacht krijgen we te maken met een koufront. En valt er een geruime tijd buige uh, regen. De zuidelijke wind draait in de nacht naar het westen. Het is overlandmatig en aan zee krachtig. Want kracht en temperatuur daalt dan ongeveer 4 tot 5 graden. Morgen starten we de dag bewolkt met een buige regen. Maar de regen trekt naar het oosten weg. En vanuit het westen klaart het geleidelijk op. Buige regen. Dubbel toch? <laughs> Vooral in de middag schijnt het zo'n flink. De wind uit het westen. En is overlandmatig tot vrij krachtig en aan zee krachtig. Kracht 4 tot 6. <laughs> <laughs> Oh. En de temperatuur staat maximaal 8 tot 9 graden. Maandagavond leidt mijn bewolking we weer toe. En. Jezus. Toe in de nadering van alweer een volgende storing. En dinsdagavond regent het weer geruime tijd. Dat was hem. Ja. Oké, okay, dankjewel. Waar moest je nou lachen? Ga je doen. miracle: the silence was pitiful. Something beautiful, we gaan naar Tjerk de Blauw. En dan is Paul die toch nog de had voor Roemendaal. Net hier kreeg hij een kans en die, die pakte die keeper goed. En nu pakte hij hem op en schiet hij hem goed in. En dan is het Ozan, Ozan, Ozan! Schiet die bal dan eroverheen, man, dus uh, dat is foutenboel. We hebben gewoon alle kansen voor. Maar het was Paul John, die dus scoorde en dus zo de had voor Roemendaal. En hier staat de stad nu drieën. Naar alles bergen, aan de rechterkant van het land. Plaats hem op welke keuze, die kan er niet bij komen. Plaats aan de bal, want komt de bal, krijgt de bal tegen hem aan. Gaat achter de bal aan, hier is de nummer 17 uit de tafel, die de bal op goed heeft. Die plaatst hem buiten het lijn. En dat betekent dat uh, de rondavond een opzet die neemt even mee, Kijken of die nog gevaar gaat opleveren. Dit is Ronald Wernerman, die plaatst een Oza. En Oza laat hem onder zijn benen doorschieten. We kijken dat we tegen eind de tafel eruit zullen komen. Dieren moeten bijkomen. Doet hij er ook en die plaatst hem over de heen. En dan gaat het door de zakken van Willem de verzorger. Uh, die, maar kom er komt een in ingooi voor en we doen met de stand 3 tegen 1. Year. I've lost all my senses and all my tears. I traded it for something new, something Is Montreal, I know I will be fine This year Zometeen Het tweede uur van, of laatste en derde uur van zondag in Kermland Met uh, de evenementen Wat is interessant voor de omgeving doen En volgende week zaterdag is er heel veel te doen Je hoort het zometeen Wat er allemaal is te doen Ook uh, muziek van Koen Deng uh, Onderweg de nieuw van Adele, Turning Tables En James Morrison en Jesse Day dat allemaal straks het derde uur en hier is Prins. En we gaan nu eerst even snel naar Tjerk de Blauw. Maar nou, de penalty komt uh, voor uh, Bloemendaal. Het is om uh, uh, die achter de bal staat uh, om erin te schieten. Uh, Dat was hier een goede stop uh, van het doelman van uh, United Tafel. Die haalt dan een bal goed weg kreeg een andere man die kreeg hem op zijn borst en uh, pakte hem aan en, schen, uh, ja, en sloeg hem toe in zijn hand dat betekent penalty en Paul John uh, staat erachter om die bal uh, te gaan uh, nemen de doelman van United staat op, op de lijn um, uh, nu gaat de scheidsrechter het suintje geven dat die bal uh, genomen kan gaan worden en fluit en dan komt Paul John met z'n aanloop en die schiet hem goed in en dat betekent 3-2 die wedstrijd en als er maar die ene bal erin geschoten had dan had het hier al 3-3 uh, geweest in die wedstrijd maar zover is het nog niet er staan nog uh, 3, staat uh, 3-2 voor United aanval op. Ja, en ik denk nog een minuut of drie, en dan is het uh, gebeurd en uit. Dus misschien gebeurt er nog een wonder. Yes. Oh, oh, oh.